Goedemiddag allemaal, het is uh, vrijdag 31 januari, 3 uur. Uh, we zijn dus weer begonnen met het Bartimé's iPhone Vraaguur. Ik ga deze uh, sessie niet zoveel praten, want mijn stem laat het een beetje af weet. Ik ben snipverkouwen en hoe meer ik praat, hoe meer ik straks... ...gehoest en gekuch en zo eruit moet knippen. Dus ik laat het praten vandaag voornamelijk aan anderen over. Uh, onder andere aan Dirk, maar zeker ook aan Nens. We hebben uh, vier appjes... Uh, eentje die Dirk al een tijdje geleden heeft ingesproken en die nu aan de beurt komt, dat is een iPhone-app, iMedia e Player. En daarna gaat uh, Nens drie apps voor ons doen: een uh, app voor de iPad uh, Act Monitor en nog twee apps voor de iPhone Pass NL en Disk Hub. Um, voordat uh, we starten met Dirk, laat ik in ieder geval eerst even de microfoon los voor de dringende zaken. Maar daarvoor vertel ik jullie nog dat er geen vragen waren binnengekomen bij iAsk. Dus ik laat de microfoon nu even los voor de dringende zaken. Nou, niemand heeft iets dringends vandaag. Dan wou ik starten met de app van Dirk, of door Dirk ingesproken. Nog even een opmerking vooraf. Dirk gebruikt hiervoor de externe stereomicrofoon van Tascam. Daar zitten twee nadelen aan. Uh, dat heb ik Dirk ook gemeld. Uh, ten eerste is hij zeer handgevoelig. Dat hoor je ook. Je hoort er straks wat gerommel. Uh, dat komt dan omdat Dirk de microfoon aanraakt. Verder is hij uh, gevoelig voor de storing van de gsm. Dus uh, als de gsm iets gaan doen, dan hoor je het bekende geluid, denk ik... ...wat je ook nog wel eens op de radio hoort als mensen met microfoons aan de gang gaan en zo. Dat uh, zul je nu niet tegenkomen, want dat kon ik eruit knippen. Oké, okay, ik uh, ga de microfoon vastzetten zetten, en dan starten we met de app e-media player. Ik word helemaal lijp van de muziekspeler van de iPhone. Ik vind hem niet prettig. Ik kom op plekken waar ik niet wil komen... En um, dus heb ik bedacht, ik ga een ander zoeken. Dat kan ik niet kopen in de winkel, dat is wel jammer. Maar goed, het zij zo. Het ding dat heet e-flash player. Sorry, e-media player heet die in de App Store. En ik zal een link meesturen zodat je hem makkelijk kunt vinden. Um, het nadeel is wel dat je je eigen apps of eigen muziek erop moet gaan zetten. En dat moet via iTunes, dat kan eigenlijk niet anders. Uh, je start iTunes, prik je iPhone eraan. Zoek je iPhone op in die linkerbox. Of in dat linker rijtje. Dan tap je door. Dat duurt soms even 3, 4, 5 minuten voordat je door kunt tabben. En dan tap je naar apps toe. Die geef je een spatie. Dan moet je een hele poos wachten tot hij alles het schermen gereorganiseerd heeft. Dan tap je helemaal door naar uh, programma deling en daar kies je met pijl naar beneden uitlijst de, de media player en hier heet hij gewoon media player dan geef je een tab heb je een toevoegknop en daar kun je alle muziek toevoegen die je maar toe wil voegen als je uh, een werkje muziek geselecteerd hebt en toegevoegd kun je doortabben en dan hoor je de overzet naar de iphone en dan hoor je welke nummers er overgezet worden en dan kun je iTunes afsluiten en dan ben je weer rond. Met nummers erop. Het idee van de Media Player is dat je één grote bak met muziek hebt. Dus ik heb een bak met uh, iets van 1400 of 1500 nummers. En daaruit stel je zelf een playlist samen. Je kunt ook de grote bak als playlist gebruiken en gewoon een repeat geven. En van oké, okay, God geef de greep en laat me lopen. Goed. Wat komen we tegen bij de app? Ehm. Um, als je hem. Start. Instellingen. Actief. Vol. Zap ik pagina 1 van 9? Media Player. Hij staat weer op een voorscherm. Ja, er komt weer een echte voortscherm Voor de Movie. Knop. 1 van 2. Uh, er is één ding waar je goed op moet letten. Hij staat wat Movie hier. Die moet je naar Audio overzetten. En je kunt in de playlist ook aangeven of het een movie of een audio playlist is. Ik heb nog niet gewonnen hoe je dat later kunt verzetten, want ik heb een fout gemaakt in de playlist. Die voor mij staat op Movie. En dan moet ik hem steeds op audio zetten. Maar ik dacht dat hij hem ook vast kon zetten op audio. Wat komen we tegen? Geselecteerd. Movie. Knop. 1 van 2. Ik loop gewoon naar, naar rechts toe. Audio, knop, 2 van 2. Nou, dat is degene die we straks pakken. BTN edit. Knop. BTN edit. Search zoekveld. Een zoekveld. 2912130944 2912 dan door refresh weglaten steken. Nou dat is de laatste update en je kunt het dus nu gewoon laten spelen. Gesel. Antwoord. Wi-fi sharing. Knop. Netwerk. Laste search. Last netwerk. Knop. De netwerkknop daarmee kun je delen van een uh, bladeren over het netwerk en naar je toe halen. wi sharing. Knop. De wifi sharing daar kun je een internetadres opzoeken. En dat, ziet er een dat staat er ook wel bij. Dat ziet eruit. Even kijken hoe dat hier. wi Sharing. Wi-Fi Sharing. Visa, de following address, wijts je voor desktop-browser. HTTP 192 168 Nou, dat is dus 192, 168, 178, 48, dubbele punt 8080. En dat zal bij jou zeker een ander adres zijn, omdat je gewoon een andere router hebt of een ander IP-verhaal. Maar hier kun je dus uh, kijken wat er op staat met de webbrowser. Verting, weglatingsteken. Http, vier zitten volgeling de dresswitch voor desk top webbrowser. fi sharing, context. Nou, dit gooi ik dicht. Geef ik Ctrl naar boven. wtm back. Knop. Heeft overal op back en close knoppen. Dat is netjes. Geselecteerd. Movie. Knop. En dan komen we in het beginscherm. En hier kan ik bijvoorbeeld zeggen: ik pak een, een willekeurig nummer. Knop. Audio, knop 2 van, geselecteerd. Hoefi, knop. Een, audio, ik auto. Wifi knop. Dat kon dacht ik. Playlist. Knop. Music play grijs, knop. Music play grijs, play, wifi sharing, knop. Netterlijk. Geselecteerd. Movie, Kijken, om, knop, audio, audio, knop. 2 van 2. Oh, juist. BTN search 372 en Audio file, Knop 0459458 MB. megabyte. Trace van de trailer is en p 3 De trailer is gewoon, vooruit maar. BTM Back, knop. En nu kom je op een relatief. Volume 88. X repeat button image. Knop. Next Previous button Also button image. Knop. Dat is even button image. Knop. Op zo'n afspeelscherm BTM Back. Knop. Staat een BTM back bovenin. De trail is gewoon in. Playlist button image. Een playlist, button image van die precies, hoe weet ik, niet. Die geeft een plaatje erbij. Beweging Tracy Chapman. Dat is de naam: 2 0016. 5 aan 0444. Kleerbutton image. Knop Previous button image. Knop next, button image. Knop repeat button image. Kijk, hier heb je 0444. 5. Aanpasbaar. Hier kun je op de begin kun je schuiven: 15, 25, 15. Dus hier kunnen je vrij snel door LP's heen stappen of door het nummer heen stappen. 0414. Clear button image. Previous button image. Knop. Next button image. Knop. Preview 0046. 2 of 1754. Volume. Achter. Shuffle button. Press the image. Knop. Een shuffle button. Press the image. Shuffle button image. Daar is die uit. Shuffle button. Press the image. Daar is die aan. Repeat button image. Knop. Een repeat button image heb je. Next button image. Knop. Next button. Previous button image. Clear button image. De play button. Next button image. Next button image. Previous button Next button image. Next button image. Next button image. Next button image. Next button image. Ik zet hem voor het gemak voor even stop. Als button image. Next okay. button image. Dus, dus nu heb okay. ik de grote bak gebruikt als playlist. En ja, dat kan. Dat is helemaal niks mis mee. Dan hoor je gewoon uh, duizend nummers op elkaar in wilde koele gevolg orde. Het idee is dat je ook nog kleinere playlists kunt maken. En uh, daarmee kun je dus gewoon selectief wat muziek neerzetten die je gewoon uh, wil luisteren voor een feest of voor God weet ik veel wat. Previous button image. Knop. Even. BTM bek. Terug hier. Audiofielen 03. Audiofielen. Knop. Music playing. Knop. Playlist. Wifi sharing. Netwerk. Audiofielen. Knop. Bovind. Wit search. Zoekveld. Die hadden we gehad, die Wifi sharing. Op een gegeven moment komt er een zoekveld bij om dingen te maken. Nou, we gaan een eigen playlist maken. Movie. Knop. Een van twee. Geselecteerd. Audio. Audio. Knop, knop. Music play Knop. Playlist. Wifi sharing. Knop. Playlist. Knop. Playlist. Playlist. Deck. Het playlist. Weglatingsteken. Het playlist. Tekstveld. Bewerpbaar. En de playlist, namen heren. Hier wil je naam hebben. Name. Context. BTN Next. Knop. Create playlist. Context, btjmbek, knop. Nou, btjmbek, neck. tekstveld bewerkbare. En de playlist, Namen heren. Er zit als een mooie Engelse bij. Snel navigatie uit. Deze noemen we test. Test. Vragen, puur. Snap cleartext, type context, video, knop. Ik e geselecteerd. Audio, knop 2 van 2. En hopelijk houdt hij dat er in deze testlist vast. View type cleartext, knop tekstveld. het naam context. tekstveld. Bewerkt maar. nu. Name, context. BTN-NEXT. Nou, dat lijkt wel wat. Wat wil je met die next? btn Knop, BTN-NEXT. Knop. BTN-NEXT. Zoeks files. Albumadelen 2018, 19, megabyte. 02 MB, 37, 52. Een Hoe die nou exact aan deze lijst komt, weet ik niet. Waarschijnlijk is nog van de lijst die... De tweede is gewoon. In. 48 button Brussel seizoensmissie. 44 ja. megabyte. 0319. B T M back. Knop. Toesfilos. Context. B next. Search. Zoekveld. Albumadelen 2018. 52.02 megabyte. 3752. B T M back. Textveld. Bewerkbaar. Okay, e e e e e Testvragen nu. Kleertext. Typen. Video. Geselecteerd. Audio. Typen. Kleertext. Knop. Tekstveld. Bewerkbaar. Testvragen nu. Ergens kunnen opslaan. Naam. Context. B next knop btm next toes files album 2008 2 btm back knop 90 btm back knop tekstveld bewerkbaar testvraag btm back knop btm back Playlists. playlist het playlist deze, Textveld, bewerkbaar. de het playlist Weglaten. tekstveld bewerkbaar het playlist namen hier goed gaan test test vragenuur vragenuur spatie Cleartest knop type. context video geselecteerd audio type tekstveld bewerk namen context BT next knop create playlist BT next knop create playlist context nou BT next knop namen context tekstveld nou, Clear tekst heb ik, type, nee, video, ik knop, geselecteerd BT BT next nou next op ik ready BT next choose files. Albumadele 2018 52.02 megabyte. 37.52, unknown, unknown. Hij praat dat veel, hij praat al sluitende Engels. BTM back, knop. Hier heb ik een backknop. context, BTM next, knop. Search, zoekveld. En hier kan zegt hij. Snel navigatie uit, zoekveld, bewerkbaar, search. Nou, ik zoek wat van Ilse de Lange. Else, zoekveld. Nee, niet Else. Snel navigatie aan. Kleertekst. Knop. Zoekveld. Bedekbaar. Schoonmaaktoets. Ilse is het. Kleertekst. Knop. Enter. Nog results. Isle. Zoekveld. Type is ook moeilijk schijnbaar. Snel navigatie uit. I. Kleertekst. Ilse. Opa. Ilse. Zoekveld. Dat klinkt wel beter. Search results. Rosemary Rosemary's sonnelse de lange scheiden, 1034 megabyte, 0331, een app button knop, Q Nelson so high, Adbutton. button Dus nu kan ik mijn kondenpeil de beleefd brengen en dan krijg ik kijk naar de resultaten. Nelson de lange bevoer, app button. Ikse de lange de negen 9 button. Ikse de lange de loonniveau, acht eenentachtig. Ikse de lange de greeterskreep, negen zit app. Ikse de lange puzzelen, 540 Ikse de lange miracle, 586 megabyte adbutton. button. lange miracle, 586 adbutton. button. Knop hier door alleen maar een ad. de lange die ook. Apple -button. App -button. App button. Die ook. Apple button. Ik zit zo incredible 4.0 Apple button. Knop button. En die ook. Dus nu ben ik een heel stuk uh, playlist aan het bouwen. Zoekveld. even kijken of de clear text. Om af te sluiten is clear text. Zoekslot. Cancel knop. Albumadelen 2018 Apple button. Knop. En hier ga ik nog een keer Dubbel um, dubbeltattoo is mis. Met de hand ook nog liedjes toevoegen. Dan weet ik niet of die nou dat niet wil. Snel navigatie uit. Dubbel tattoo is mis. Cancel. Knop. Albumadelen 2018, 19, megabyte. 02 button. Knop. De trail is gewonnen. 458 Zoekveld. Bewerkbaar. Search. En hier heb ik gewoon een hele lange, dus snel navigatie ik uit. Ik op zoeken naar. Um, Dat is verschrikkelijk veel. Eye in the sky bijvoorbeeld. Eten, Spelvaart. Spelvaart. T. E. E. zesde. Nou. E, e. Ik ben schijnbaar te moe te typen. E. Y. E. E. zevende. E. E. Waarom wil je niet? I. In. T. E. E. -t -e. A -e. e. T. -e. I in, in the sky. zoekveld Snel navigaat. Search result I in the sky. 10,54 megabyte. 0,436. De oh. ln Paisens project. I in the app button. Knop app button. Die ik er ook hebben. En dan ben ik klaar. I in the sky. Zoekveld. Dus dan ga ik. Clear text. Cancel. Knop. Hier de cancel. BTM back. Knop. tekstveld Daar naar BTM Testvragen uur. BTM back. Knop. Nou, BTM back. playlist BTM back. Knop. Dan krijg ik een lijstje van playlisten. Playlists. Search, zoekveld, het playlist, dek, het playlist, weglatingsteken, dek, het playlist, tekstveld, bewerbaar. en de playlist namen hier. En op die manier kun je dus een playlist toevoegen. Um, ik doe hem nu weer weg, van anders dan blijf ik gewoon bij die playlist zitten, En dat is vervelend. Uh, een bestaande playlist is bijvoorbeeld de. BTJ-back. Knop. BTM next Namen. Context. Textveld. Bewerk. Type. Context. BTJ-back. Knop. BTJ-back. Play playlist. BTM naar no play Knop. Search. Zoekveld. Uit playlist. Degelaten steken. <laughs> nou, ik pak hier een bestaande playlist. BTJ-back. Knop. En hier kan ik weer. Is de lange zo incredible? 407 MB. 0257 gedaan. Staat hier ook in de nummer 5060 staat hierin, dus hier dus die kan ik gewoon lekker rustig uh, muziek luisteren. Is um... het de lange miracle, 5.86 megabyte. 034, unon. Die aanzet. ATM Bek. knop. Gaat hij spelen? Volume 88 Pp button image. Knop. Next button image. Pp button button present image. Knop. Image. Knop. Button image. En je kunt hem ook prachtig op je toetsenbord Knop. bedienen. Als je een Apple Bluetooth keyboard hebt, dus rechtsbovenin is rechtsbovenin keyboard visible en invisible. Daarna krijg je harder, zachter, uh, helemaal pauze. Even kijken hoor. Volume. Previous button spelen. image. Knop. Play button 0417. Play button image. Knop. Previous button image. Next button image. Knop. Previous Play button image. Pause. De vierde is om pauze te zetten. De vijfde is om een num volgende nummer. De zes is het nummer stoppen en het nummer weer starten. Lich maar rechts stappen. En de zevende is het vorige nummer. Dus naast je keyboard is die prima te en dat geldt waarschijnlijk ook wel voor een ander wireless keyboard dat het goed te doen is maar dat, dat ken ik niet, ik heb alleen een Apple bluetooth keyboard en dat bevalt mij helemaal prima oké, okay, ik ga hem weer aanzetten volume previous button image, button image. plain button image, knop previous button image Play button image, knop en hier heb ik de volgende previous button image, next button image repeat button image, knop Next button image. Next button image. Next button image. Next button image. This is button image. Knop. Next button image. Knop. Dus op die manier kun je Next button image. Knop. En ik vind dit echt veel duidelijker dan... Uh, de... de Apple-app... Als ik hier naar boven spring. BTM Bek. Make eye out your film Playlist love. Image. Knop. Even aandelen. Of ik dat ook. BTM ja, Bek. BTM Bek. BTM Bek. Contact. BTM Bek. Knop. 3D's in een row. Schetsing paviments. Achterover. Glied. Knop. En hier kun je dus ook nummers uit je playlist gooien. Of eventueel van volgorde veranderen. Hoewel dat natuurlijk als je random speelt niet zo heel veel zin heeft. Het is een beetje gedoe om het aan de plaat te krijgen. Maar je hebt er een mooie app aan. En hij is nogmaals volgens mij veel duidelijker dan de Apple app. Je moet alleen muziek op een andere manier even organiseren. En ergens weghalen en dan daar neerzetten. Je kan het dus gewoon niet kopen in de App Store. En hierin plaatsen helaas. Nou, dit was de app. De Mailplayer. Even kijken hoor. Vergeet. context. Media player. tag. BTM bek Playlist 85. Ik vind zo'n zo mooi noemen dat, hè. Playlist. Context. BTM. tag. Uit playlist. Weglatingsteken. Search. Zoekveld. Nou, nu is hij uitgesprongen, dus dan nou ga ik met... Nee, hij moet gewoon uitkomen. Tag. Uit playlist. Weglatingsteken. tag de 3D-Deck, BT-Inbek, de Lange Zo incredible. 4 0 0 0 0 0 0 0 de lange 0 0 0 0 BTM 0 Knop. BTM 0 Playlist. playlist, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Knop. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 de lange en dan gaan we even, even met en dingers doen. Zo, dan is hij ook stil. Maar dan moet ik hem wel even op een goede plekje duwen. En dat maakt de deur Zo, daar zit hij weer. Kijk, context, DT en bek, knop. Dan is hij een beetje zachter geworden. Maar dat komt ik harder vanaf het toetsenbord, geloof ik. DT en bek, knop. Kijk, nou staat hij weer stil. DT um, Knop. context, BTNOP, knop. 3D in een row BTNB, BTNB, BTNB, Playlist. context, BTNOP, playlist, knop. Search, zoekveld. Hier kun je zoeken. Het playlist, Hier kun je een nieuwe playlist bij, uh, aan toevoegen. Dan gaan we naar de Hier heb ik een edit knop. Die zegt niks anders dan knop. Edit. Dit maak je al uw af film die Kijk, hier kun je reorderen en zo. Heb je BTN link bovenin? Context, En hier kun je nummers toevoegen en dan kun je weer zoeken in de grote lijst. Kortom, ik vind de mooie app en ik hoop dat je er wat aan hebt. Succes. Oké, dat was de iMedia Player. Uh, ja, Make You Feel My Love is een is een prachtig nummer. Het is dan ook een Bob Dylan-compositie. Um, toen Dirk even vastliep um, en hem de iPhone uit zijn hoesje moest halen, of in ieder geval uit de plek waar hij uh, zijn opnames tijdens, zal ik maar zeggen, dat hij twee keer met twee vingers moest tikken, had hij natuurlijk ook, ik zeg het maar even erbij, uh, omdat hij toch wat achter zijn toetsenbord zat, uh, als ik goed zeg, F8 kunnen gebruiken om uh, inderdaad te pauzeren. Nou, dit was de app. Um, het is inderdaad uh, jammer dat je geen uh, aankopen hoort zoals je dat in de, de muziek app van Apple zelf kan. De enige mogelijkheid is dan dat je de aankopen die je hebt gedaan in de iTunes overzet uh, met iTunes naar je computer en vervolgens weer in je lijst met uh, muziek uh, plaatst. Ik heb dat gedaan. Het heeft dan als nadeel dat wanneer je die dan ook weer gaat synchroniseren met je iPhone, dat je hem twee keer tegenkomt, omdat die ook als aankoop in je iPhone altijd te vinden is. Oké, okay, dat is het verhaal van Dirk. Ik weet niet of hier nog vragen over zijn of opmerkingen. Ik geef de microfoon vra Oké, okay, vragen, geen vragen. Nou Nens, dan mag jij het nu wat mij betreft even van mij overnemen met de drie appjes. Ga je gang. Hoi, allereerst even een opmerking over de, ik weet niet eens maar hoe die heet, de battery saver, dat was hem. Ik kreeg via de Twitter te horen dat bij een Galaxy S2 de batterij werd wel leeggetrokken en ik heb hem nu al een paar keer gebruikt op mijn iPad en ik heb ook het idee dat het zo gebeurt. Um, dus dat is niet een handige app zou ik dan zeggen, dus dat wilde ik toch eventjes bij deze melden. Um, dan heb ik inderdaad drie appjes. Volgens mij uh, mag ik dezelfde uh, volgorde uitmaken, een hele korte en uh, twee wat uitgebreidere volgens mij, of eigenlijk. Mm, nou, we gaan wel zien. Um, ik begin maar allereerst met de kortste. Um, dat is ook een soort overzichtje wat je uiteindelijk ook uit je instellingen en soort kan halen. Um, maar ik dacht hij is wel leuk om te noemen, omdat hij gewoon echt wel toegankelijk, hij, toegankelijk is. Ik ga hem even erbij pakken. Verwijder. D. A. A. C. C. Beste zoekresultaat. View de browser. 102. D. Beste zoekresultaat. Echt monitor. Oké, okay, uh, het heet. Echt monitor. Echt monitor. 29 januari 2014. 11. 19. En uh, het is een uh, iPad-appje. Uh, uh, je spelt het A, C, T en dan monitor, M, O, N, I, T, O, R. Um, wat doet hij? Hij geeft gewoon uh, wat inzicht in uh, het verbruik en uh, diskruimte en geheugenruimte en dat soort dingen meer. Ik heb hem geopend, ik veeg er even doorheen en ik denk dat het op zich wel voor zich spreekt. Dit is 13.2 gigabyte. Dit is de grootte van mijn, uh, mijn iPad. Used. Free. Je hoort dat hij eerste kopjes noemt. 12.3 gigabyte. Nou, hij geeft dus aan dat er uh, 12.3 gigabyte in gebruik is. 954.6 megabyte. En dat er 954.6 megabyte over is. Merk ik nooit dat van, want hij is altijd vol. Memory 988.0 megabyte. Dan hebben we het over de memory, oftewel het, het geheugen. Um, die heeft 988 MB. Wie redt? Hij zegt wired, oftewel wired. Eerst weer even de kopjes. Active. Active inactief. Inactief en free. free, oftewel actief, inactief en vrije ruimte. 421,6 megabyte. 421,7 megabyte. Uh, megabyte. Dat is de wired. 22.185.1 megabyte. Dit is actief. 181. Je ziet nog uh, altijd. Veranderd omdat het natuurlijk in gebruik is. 78,6 megabyte. Inactief 301 en het is weer vrij. 300. Voor, de reist, uh, voor de rest krijg ik nog wat uh, programma's die uh, bezig zijn op dit moment. Dus die hier op de achtergrond draaien. Program, dus 4. Hij zegt dat er 4 uh, bezig zijn. Learning time. En hoe lang ze al uh, in de lucht zijn, of hoe lang ze al draaien, dus al actief zijn. Blij doen, natuurlijk. 1069 aan monitor. A-monitor staat open. 2061 mobiele mail. Mobiele mail staat open. 9, en dan geeft hij die, dan geeft hij dus die tijd aan van hoe lang hij uh, in gebruik is. In dit geval 9.37, uh, oftewel 9 minuten en 37 seconden. 9. En zo heb ik er nog niet. Dan 9. heb ik 20 januari 2016 geselecteerd. Je ziet zo van vier. Heb ik weer de, de zogenaamde tabblaadjes. Ik noem ze maar even tabblaadjes. Ja, dat zijn de categorieën. Um, hij staat nu op usage. Oftewel gebruik van je iPad. Ik schuif hem even door. Ja. Van links naar rechts. Dus de batterij. En ik dubbelklik erop. Geselecteerd. Batterie. Ja. Vervolgens verandert alles wat er bovenin staat. Geselecteerd. Weer eventjes bovenin. 15%. Hij staat op 15%, dus hij heeft niet veel meer over. Charging. Hij zegt charging, oftewel charging. En dat betekent ook, ik heb hem aan een draadje hangen. Hij is dus bezig met opladen als het goed is. Hij zegt nog eventjes, wat heb ik voor tijd over om allerlei taken te kunnen uitvoeren, zoals audio, video of browsing op de wifi. Ik zal er even langs lopen. Estimated work time, Five minutes. Hij geeft het dus aan in uren en minuten. Vijf, vierentwintig. Audio playback. Ik kan dus nog 5 uur en 24 minuten audio playback doen. 1, 21, video playback. En ik kan nog 1 uur en 21 minuten video playback, video 1, playback 21, doen. 1, 21, browsing over wifi. Nou, dan zijn er nog twee verschillende browsing, uh, of terwijl internet over wifi. Ja, als ik aangesloten ben op een wifi netwerk of als ik aangesloten ben op de cellular of terwijl op de mobiele netwerk. Ik pak even een ander tabbladje. Ik stond op. Batterij. Batterij. Ik geef even door. Ik zit zo. dus weer onder in het beeld. Netwerk. Ik. ik pak het netwerk erbij. Netwerk. Dat. Netwerk oftewel netwerk. En ik zet hem weer eventjes bovenin. 1.7 gigabyte. Oh, nou, ik merk al 1.7 gigabyte. 1.7 gigabyte. ik 1.7 gigabyte heb gedownload megabyte. en 7,7 MB geüpload hebt. IP-adres 192. En dit was mijn IP-adres. Nou, dat is eigenlijk wat hij hier vermeldt. Als je um, op het mobiele netwerk zit, dan krijg je die er ook nog eens bij. En die zet hij dan aan de bovenkant. Dit was de wifi-verbinding. De specs De tech dat is het vierde tabbladje onderin. Ik zet, hem... ik zet hem hier even bovenin. Wat hij doet is, hij doorloopt de keuzes, maar hij Ja, dat is degene die ik heb, maar je kan niet horen welke hij zegt dat jij hebt. Dus er staan hier een aantal naast elkaar. Het enige wat je kan doen is, ja, ik zie dat hij opgelicht is, maar hij zegt niet geselecteerd. Dus... Uh, je kan niet weten wat hij hier bedoelt. Het is niet echt, dat zou ik niet toegankelijk noemen. Device namen van Hij blijft hangen in dat uh, stukje. Dus ik heb even mijn vinger iets naar beneden gedaan en daar mijn vinger neergezet. En dan zegt hij, device name, hoe die heet. Hij geeft aan welke versie erop draait, uh, wat uh, mijn diskruimte is mijn UD-ID en um, de processor, welke processor erin draait. Processor code. Kan je allemaal doorheen vegen. AZ custom high performance, low system quad core graphics. Um, nou ja, hoeveel RAM erin zit? Uh, nou, kijk weer, dat is geen idee. Introductiedate, oftewel, wanneer is die geïntroduceerd? Op welke datum? Uh, wat het display is, hoe groot, nou 9.7 zie ik nu en wat de uh, uh, uh, ppi is. Uh, Batterijcapaciteit, uh, de wifi, welk soort wifi dit is. Dit is 802. Oh, en Bluetooth 3.0. Dus dat, uh, dat kan ik hier allemaal vinden in de, app, uh, in de tab uh, TechSpex. Dat uh, was hem. Dankjewel. Uh, heeft iemand hier nog iets uh, over uh, te vragen? Had ik eerlijk gezegd ook niet verwacht. Oké, okay, Nens, dus dan mag je lekker door naar de volgende. En dan weer voor de iPhone. Hey, komen we bij Passenel. Nou ja, uh, weet het allemaal. Vroeger, uh, tenminste, ik heb er nooit last van gehad. Maar vroeger liepen mensen nog altijd met een dikke portemonnee. Omdat ze er veel geld in hadden zitten. Ik ben daar snel van afgestapt. Ik betaal tegenwoordig alles met pasjes. Of tenminste, met één pas betaal ik het. Want zoveel pasjes heb ik niet. Maar uh, in de winkel krijg je tegenwoordig overal pasjes bij. En voor je het weet heb je dus een dikke portemonnee. Niet aan geld, maar aan pasjes. En dan is het handig dat er een uh, appje ja, is dat pasjes is. Uh, scant en die je vervolgens eigenlijk gewoon op je iPhone kunt meenemen en waardoor de winkelier die kan scannen in plaats van dat je alle pasjes moet gaan meeslepen. Um, er zijn meerdere van deze appjes, ik heb er wel gewoon maar eentje uitgekozen en uh, uh, ik heb gekozen voor App NL. Uh, wat zeg ik? Uh, pas NL, sorry, ik haal alles door elkaar. Dat is P A S, -S N L van, uh, van Nederland. Ehm, um, wat is het? Hoe ziet het eruit als ik um, voor het eerst opstart? Um, nou, dat ziet er bij mij alweer anders uit omdat ik er eentje ingevoerd heb blijkbaar. Hij heeft een uh, bovenscherm waar ik dadelijk doorheen loop, waar, je ook de kaart, uh, waar de kaart ook zichtbaar is. Hij heeft onderin weer vier tabbladen. Geselecteerd. Pas. Daar In ieder geval vier. Pas. Dat is, uh, geeft hij een pas weer, dus dan kan je zien hoe de pas eruit ziet en je krijgt dan wat opties, daar kom ik zo op. Nest, top Twee van vier. Ik heb hier een lijst, oftewel ik krijg een overzicht van uh, de pasje die ik heb. Berichten, top Twee ik krijg, van vier. Uh, berichten, er, er, zijn, uh, er kunnen wat coupons, uh, hoe noemen ze dat, kortingsbonnen of wat dan ook, dingen aan bepaalde pasjes hangen en dat krijg je daar dan binnen. Info. Top. En dan vier hebben we nog een infotapje. Laat ik eerst die tweede tap Twee pakken. Ik dubbeltik erop. En vervolgens kom ik in mijn passen. In mijn passen. Ik heb hem uh, <coughs> bovenin gezet. Mijn focus staat bovenin. Ik veeg even van links naar rechts. Voeg toe. knop. Hier heb ik direct de voeg-toe-knop. Ik dubbeltik er even op. Eindelijk. Knop. Ik sta op de terugknop, oftewel de eikenbek zoals die dat noemt. Toevoegen pas. Zoekveld. Ik kan, hier ik, zoek... om te bewerken. ik kan hier zoeken op een naam. Dus als ik denk van nou oké, okay, ik wil eens even kijken of die ertussen staat. Um, vervolgens veg ik hem dan. Je kunt zeggen dat als de pas er niet in staat in de lijst, dan kun je hem nog toevoegen. Daar ga ik zo even wat over vertellen, want dat heb ik ook geprobeerd. Uh, vervolgens veeg ik door. Context. En krijg ik op alfabetische volgorde de kaarten die zij al, zeg maar, standaard erin hebben staan? AH Bonuskaart. Nou, laat ik eens de AH Bonuskaart pakken. Dubbel tik ik op Iconback Knop. De, ik kom in een nieuw schermpje terecht. Hij zet, zet, zet mij weer linksbovenin op de terugknop. Pas toevoegen. Het heet nog steeds Pas toevoegen. AH Bonuskaart. Uh, dat klopt, ik ben bezig met de AHA AH, Albert Heijn bonuskaart toe te voegen. Onderbroken. Onderbroken, geen idee. Dat is een, uh, in beeld is dat een uh, uh, icoontje van uh, de Albert Heijn bonuskaart. Stap 1 slash 3. Nou, je hoort het al. Ik moet drie, passen, uh, drie stappen ondernemen om dit pasje toe te voegen. Dit pasje heeft een barcode. Pas en al gebruikt de camera van uw device om deze te scannen. Klik op onderstaande knop en richt de camera al die streepjescode op uw pas, zodat deze volledig binnen het beeld valt. De streepjescode wordt vanzelf herkend. Oké, okay, nou, daar hoef ik niks over te zeggen. Heeft hij zichzelf uitgelegd? Scandbaar code. Knop. En er zit een knop, een scan de barcode. Ik ga even in mijn uh, mapje kijken of ik de Albert Heijn uh, bonuskaart zo snel kan vinden. Volgens mij had ik die wel. Ik heb hem te pakken. Kijk, scannen is altijd een uh, discussie, hè, of dat nou handig is of niet. Um, wat ik doe, ik leg, uh, nou ja, ik maak eigenlijk niet zoveel uit wat ik doe. Ik kan het pasje ervoor houden, dus het pasje vasthouden, of ik kan hem op de tafel leggen en uh, mijn iPad bewegen. Ik ga in ieder geval de toets scan de barcode activeren. Scan de barcode. Ik dubbeltik erop. Wat Vervolgens... het je in het kader voor het beste resultaat. Eigenlijk gaat hij proberen om hem zelf te vinden. Ja, ik kan niet... Oh, wat zou de afstand zijn? Mm, geen idee. Icon je... Beck. Knop. Als hij zegt Icon heeft hij hem dus te pakken. Hij geeft geen piepje op wat dan ook, maar hij heeft hem nu dus te pakken. Uh, hij moet hem scherp stellen en dan vindt hij hem wel aardig. Dus hij heeft best een flinke focus. Tenminste op de iPad. Hè. Ik weet niet hoe het op de iPhone is. Hoe de focus daar is, maar... Uh, hier pakt hij hem aardig. Ook al waar ik hem uh, uh, houd. Uh, vervolgens heeft hij de barcode heeft hij gescand. Dan is nog de vraag of jij weet op welke kant de barcode staat natuurlijk. Als toe, aarbonen, onderbroek, stap 1, 2, 6, 2, nou, de opnieuw. Dit is, het, dat, dit is het nummer van de barcode die je net hoorde. Dan krijg ik een opnieuw knop. Naar stap 2. Knop. En ik doe een naar uh, stap 2 knop, want hij heeft hem prima gepakt. Igenbek knop. Vervolgens loop ik hier doorheen. Ah, bezig. De bezig knop, uh, dat is eigenlijk het plaatje van de bonuskaart. Dus uh, hier zie je een fotootje van de bonuskaart. Nou, de mijne ziet er iets anders uit, maar ik bevestig het maar. Bevestig. Op Ik dubbeltik. Bevestig. Aha bonuskaart. En vervolgens heb ik de AH bonuskaart toegevoegd. Oké, okay, dan komen we gelijk op het eerste tapje. Geselecteerd. Want daar gaat hij nu staan. No. Je hoort het al. hij heeft deze pas ingelogd. En wat heeft hij nu in zicht? Ik ga. AH- bonuskaart. Ik heb de AH-bonuskaart. Ik knop. veeg er doorheen. De knop, dat is het plaatje van de, uh, de foto van de kaart zelf. Knop. Knop. Knop. Knop. Knop. knop. knop. knop. Het lijkt maar knoppen. Can... Oké, okay. als ik alle knoppen door ben gekomen. Knop. Icon, on bij. Wat hij doet met die knoppen, knoppen, knoppen, is door de, door de kaarten heen scrollen. Dat is niet echt handig. Ik zou zeggen, pak hem van beneden. Dus vanaf je knop zit... Oh Pas en hou. kiezer. Als en hou. Als en hou. En als je tuisknop omhoog. Berichten, toonbaar Icon, knop. Nou, dit is haast niet te verstaan. Berichten, Icon, knop. Icon, bedroanbaar. Nou ja, in ieder geval tong barcode staat hier. Um, dat is degene die ik moet hebben. Ik dubbeltik erop Knop. en hij laat mij de barcode zien van het pasje wat ik heb geselecteerd. Nou, ik vind dit niet echt handig, moet ik eerlijk zeggen. Ik dubbeltik weer op de barcode en ik kom weer terug op waar ik er net stond. Ik ga even naar de lijst. Toch iets makkelijker, denk ik. Ik kom terug in de lijst. Ik ga naar mijn pasje. Ik kom bij de Albert Heijn. Ik zeg, uh, Ik kies hier uit de lijst de Albert Heijn bonuskaart. Haar en ik ga vanuit mijn thuisknop omhoog. Info. Tot. Attoonbaar code. Toonbaar code. Totdat ik toonbarcode code hoor en ik dubbeltik daarop. Vervolgens krijg ik de barcode te zien en kan de winkelier of de, de, de in dit geval de kassa-juffrouw achter de Albert Heijn uh, die kan uh, dit barcodetje inscannen. Vervolgens dubbeltik ik weer op die, dat ding en kan ik het geen sluiten. Je kunt dus ook eentje zelf toevoegen. Eigenlijk dezelfde stappen als dat je nu hebt. De eerste is dat je een fotootje neemt van je pasje en vervolgens de barcode invoert. En dan vervolgens kun je nog wat extra informatie invoeren als je dat wil. Naast toonbarcode, toonbarcode dus die, um, dat, een, ja, dat, moet, dat is eigenlijk een knop uh, boven die tabbladen. Uh, daar zitten drie knoppen. En als ik er doorheen ga vegen, vind ik ze eigenlijk best moeilijk. Dus ik vind het handiger om hem Richten, vanuit, mijn, ja, vanuit mijn thuisvorm op te pakken. Uh, ga ik vanuit de bar barcode naar links. Website. Dan kan ik naar de website van deze uh, aanbieder van Albert Heijn. Ik ga naar mijn rechts kompons. en dan vind ik daar mijn kompons. Nou, ik ah, ga er even dubbel kijken of ik daar al wat heb. Terugknop. Daar staat niks in de lijst, dus ik heb geen kompons ah, van de kompons van Albert Heijn. Kijk. Ik denk, uh, nou ja, uh, ik zal even de berichten pakken. Berichten, top, ik heb geen berichten. Info, top, ik pak de even info, de info. In, gebruiksaanwijzing. in de info vind je gebruiksaanwijzing altijd handig, want daar staat ook iets over de coupons en dat soort dingen meer. Daar staat hier ook nog over ons en de disclaimer. Ik denk dat ik weer wel weer genoeg gebabbeld heb over de personeel. Ik ga even loslaten. Oké, okay, zelfs Tom is in slaap gevallen. <laughs> nou, dat wordt uh, leuk, want ik heb er nog eentje. Dat is DischHub. DischHub, je schrijft D-I-S-K-H-U-B. Um, ik vind het altijd. Uh, ben een beetje op zoek naar een, uh, een soort favoriet van dit soort appjes. Um, even kijken wat, wat dit voor appjes zijn. Bijvoorbeeld de online drive die je hebt, dus de iCloud en de, nou, nee, ik moet zeggen de cloud services, zoals Dropbox en Box en, nou ja, noem ze maar op, Google uh, Drive en dat soort dingen meer, om die te verzamelen op één plek. In één app. En dat kan deze onder andere. Maar dat is niet precies waarom ik naar deze heb gekeken. Er is een andere reden voor. Dan heeft deze ook de optie van um, bestanden overzetten via de browser. Dus met andere woorden, wat, er, wat je doet is dat je um, je, uh, je app op browser zet. Ik zal dadelijk, dadelijk hoor je wel dat die er als optie in zit. En vervolgens ga je op je computer uh, ook dan ga je naar de internetwebpagina of naar de, hoe noem zeggen, naar de browser, naar je internet explorer of firefox, whatever je gebruikt en je vult daarin het nummer wat je krijgt als je dus op je app de browser aantikt. Dan krijg je een nummer en dat nummer vul je in, in de, in de hoe noem je dat, de, als webadres, de url, de adresbalk. In de adresbalk vul je dat in. En vervolgens kun je bestanden van je computer naar je iPad of iPhone overbrengen via de browser. Oftewel via jouw Internet Explorer of Firefox of wat jij ook gebruikt. Um, er zijn meerdere appjes van die dat kunnen, uh, ik vind het erg handig, alleen qua toegankelijkheid moet je daar weer opletten, want die webpagina waar je dan terecht komt, kan wel eens ontoegankelijk zijn. Ik probeerde het voor deze, de Disc Hub, probeerde ik het op de Mac, ik weet niet wat er aan de hand is, maar daar kreeg ik niks weergegeven. Dat zou zomaar kunnen omdat die niet, weet ik veel, niet goed is gemaakt voor de Mac, de Safari browser, zou kunnen. Uh, op de Windows PC ging het wel, dus daar heb ik gewoon Internet Explorer gebruikt. En het leek toegankelijk, ik kon alleen even met de tap doorheen uh, racen om te kijken of het toegankelijk was. Omdat ik hier niet op voorbereid was dat hij het niet zou doen op mijn Mac. Dus ik heb het op de Windows gepakt waar ik niet zo 1, 2, 3 een aanpassing uh, bij handen heb. Maar het lijkt toegankelijk. Um, als je daar bent kun je op de knop uh, bladeren uh, ...drukken of activeren en dan vervolgens wordt je gestuurd naar een, uh, hoe noem je dat, naar een soort verkennenweergave. En daar kun je kiezen welk bestand je zou willen uploaden. Daar dubbel tik je op als je hem geselecteerd hebt en vervolgens wordt hij geüpload. En als je hem geüpload hebt op je computer, dus via de browser, dan heb je hem ook gelijk zichtbaar in je app. Dat was het stukje over de over de wifi, uh, wifi aansluiting zeg maar. Wat is de Discord? Nou, die doet dus al deze dingen die ik je net heb verteld, maar er is nog één extra dingetje wat hij doet. En waardoor ik dacht, hé, hey, dat wil ik wel eens bekijken, is dat hij ook kan downloaden. Hij kan via de browser, hij heeft een soort eigen internet explorer zeg maar, een soort eigen browsertje heeft hij gemaakt. En daarin kun je dus dingen downloaden. Ik ga, uh, het even, ik ga door de app heen lopen. Um, het is ook een beetje raar, want wat je ziet is niet altijd wat je hoort. Dat is een beetje raar, maar oké, okay, ik ga proberen uit te leggen. De allereerste knop die je tegenkomt, die noemt hij knop. Nou, dat is logisch, want het is een knop, maar hij zegt niet wat voor knop. Dit is de zogenaamde menuknop. Ofwel de navigatie menuknop, ik weet niet, dat is de meest voorkomende naam volgens mij voor dat ding. En dat wordt nogal eens vaak gebruikt, uh, maar het is niet altijd even toegankelijk. Wat er gebeurt als ik op die knop druk, is dat wat er nu zichtbaar is, een klein stukje op schijt schuift. Dus uit beeld naar rechts moet ik zeggen. En dat er een nieuw lijstje komt met keuzes. Maar als ik er met mijn uh, voice-over doorheen loop, gaat hij dat helemaal niet doen. Hij gaat niet laten zien dat ik aan die linkerkant zit, zeg maar, en die rechterkant die weggeschoven is... Nee, hij heeft de voice-over heeft zo zijn eigen volgorde. Wat hij doet is eigenlijk, hij propt het allemaal in één pagina. Met andere woorden, als ik hier nu doorheen gelopen, kom ik nu. Als ik weer op die knop druk, op die menu knop, schuift eigenlijk dat linker gedeelte weer weg. En heb ik het rechter gedeelte in zicht. Nou, dat is nu ook de startpositie waar je start. Die knop heb je dus eigenlijk helemaal niet nodig, die hij gewoon zichzelf knop noemt. Um, ik ga er even doorheen lopen. Ik loop wat opties door en daarna uh, zal ik je nog een tip geven. Uh, ik zit dus linksbovenin op de knop, die we vervolgens eigenlijk nooit hoeven te gebruiken. Ik veeg doorheen. Ik heb gebruikt hier een iPad, dus ik moet de andere kant op vegen, dus ik moet even checken. Oké. Okay. Uh, dit is natuurlijk de koptekst. Ah, nou De koptekst is midisk, oftewel uh, mijn, uh, mijn, m, mijn, uh, ja, hoe zeg je dat eigenlijk in het Nederlands? Disken, weet ik veel. Uh, ik loop door. Ah, disc nou Knop. Oftewel, ik kan weer iets toevoegen. Nou, dat vind ik altijd leuk, dus laat ik dat eens eventjes dubbeltikken. Ah, Vervolgens komt er een dus scherm bovenop. Uh, hetgeen wat ik al had. En dat is weer iets, dat uh, zie ik. Maar als ik met mijn uh, voice-over verder doorloop, kom ik daar niet per se gelijk in. FTP. Wijzaai. Adisk, normaal. Wijzaai. Browser. Degene die je nu hoort, dat is eigenlijk het schermpje wat eronder ligt. Google Docs. Docs. Afbeelding. Disc. Geselecteerd. door low ads Setting. Google Doc FTP, je hoort nu pas en je kan je echt niet uh, op aan van wanneer je er wel of niet bent. Ja wel als je dadelijk meer weet van waar die anderen in eindigen, dan weet je wanneer je er bent. Maar nu zit ik in dat lijstje. WebDAF, FTP, Google Docs, Box. En kan ik zeggen welke ik wil toevoegen aan mijn disken. Uh, ja, nou, je hoort het al, ik kan uh, wifi toevoegen, ik kan Dropbox toevoegen, Box, Google Docs, ik kan FTP, FTP toevoegen, een WebDAF. Nou ja, zo is de Box. lijst uh, best lang. ik kan ze, flik, frasweep op, instaar, knop. Oké, okay. nu hoor ik uh, nul apps, dat is een, uh, dat, uh, dat hij zegt eigenlijk dat hij geen uh, ads heeft, oftewel geen reclame heeft. Dat is een knop links onderin, die nu niet zichtbaar is, maar dan weet je in ieder geval dat je aan het einde van de lijst bent. Open up closure knop. Nou, deze... Pop-up-closure close. Pop closure nou ja, dit is de pop-up sluiten. Pop-up-closure. Ik dubbeltik erop. Wat is hij? Oké, okay. ik ben weer terug in mijn uh, gewone scherm. Ik ga A weer disk, Knop. U even linksboven inzetten? Knop. Die knop, die knop heet, ik veeg er weer doorheen. Ah, Disclava. Knop. knop. Uh, die app-disk hoef je maar één keer te doen. Dat is maar goed ook, want het is niet echt een... Uh, je van het toegankelijkheid, uh, toegankelijk ding. Vervolgens heb ik hier uh, eigenlijk de disk op een rijtje. Ik, uh, les, volgens mij zijn dit de standaarden die erin staan. Maar als ik er eentje zou toevoegen, zou hier er nog eentje bij komen. Ik ga vervolgens eigenlijk gewoon door een lijstje heen. Wi-Fi. Wi-Fi. De WiFi is datgene wat ik net probeerde uit te leggen uh, via de browser. Um, als ik daarop tik. snelt back normal. knop Kom ik op een terugknop. Ik veeg er even heen. wi fi een Downloads-normal-knop. HTTP slash slash 192.168.178. 50, 80, 80. Dit is dat uh, nummer, of terwijl uh, dat webadres wat ik moet invullen op mijn computer, als ik uh, bestanden wil gaan overbrengen. Um, vervolgens, uh, ik heb hier al wat toegevoegd, dus... en dock... Mooi ook gelijk wat er 14, uh, zichtbaar is. 43 Dit zorgt ervoor dat ik eigenlijk het heen en weer kan sturen. Dus als ik op mijn computer zit, kan ik het bestanden opzetten, maar kan er ook bestanden vanaf halen. Ik ga weer even naar de terugknop. Dat was de bijvij. Ik pak uh, vervolgens... Uh, nou ja, ik loop er even doorheen. De browser. De browser kom ik zo op terug. Google Docs. Google Docs. Docs. En Docs. Dat zijn de vier die ik hier heb staan. Um, vervolgens gaat hij door naar... Afbeelding. Naar een afbeelding. Ik zal niet weten welke afbeelding. Context. Disk Hub, zo heet dit hapje. Geselecteerd. my Disks. De my Disks, oftewel My Disks, brengt je altijd, dit is een knop die je altijd brengt naar dit waar je nu staat. En dit is waar ook, uh, dit is eigenlijk die linker helft die je te zien krijgt als je op dat, uh, dat menu de navigatieknop linksbovenin zou drukken. Dus wat hij doet is eigenlijk, hij laat eerst je een disk zien en vervolgens laat hij zien wat er in dat menu navigatie kolommetje staat. En MyDisc zorgt er eigenlijk altijd weer voor dat je hier op de op de schijven terechtkomt. Niet Dan hoor je hier My down, Downloads, oftewel uh, mijn downloads, dat heb ik gedownload. Setting. Settings. Settings. Notes. En ik zit op de 0 ads, oftewel geen reclame. En dan weet ik weer dat ik onderin zit. Ik geef het even terug. Google Browser. Ik pak even de optie browser, want daar zit het verhaal van het downloaden in. Ik dubbelklik erop. Textveld, bewerkbaar. http mp 3 Oké, okay. waar je terechtkomt is eigenlijk, uh, of waar hij direct op gaat staan, is eigenlijk in de adresbalk. Je hebt een soort browser'tje voor je en uh, dat is ja, minuscule zou ik zeggen, maar uh, ik heb daar even een webadres ingevuld. Uh, ik heb even in de Google gegooid dat ik een uh, gratis mp3 wil downloaden, hou ik van, zeg ik dan. Maar, uh, dus uh, ik heb daar een, mailadres, of een webadres ingevuld, ik geef even een return. Hij downloadt nu de site, of tenminste hij gaat de site in Superstar Superstar, fiasco Superstar mp3, Superstar, Fiasco Superstar mp3, koppeling. Hij heeft hem ergens rechts onderin gegooid, ik weet niet waarom, in de website. Ik ga even zorgen dat er weer een link in. komt te staan. Je hoort dat daar de back normal staat, oftewel de terugknop. Ik geef er weer heen. Nou, je hoorde de naam waar ik heb gezocht. Dan heb ik een... mp3.droomloodsnormal 3 knop. Een downloads normal knop. Inafdak, grijs, knop. Nou, dat is de terugknop. Inafdak, grijs, De voorwaartse oftewel de vooruitknop. HTTP slash slash en En dat was de, hoe noem je dat, de webadres en dan de refresh knop. En vervolgens kom ik in de webpagina. tekstveld. Ik ga even daar naar het zoekveldje. Om te bewerken. Ik dubbeltik daar even in. In tekstveld. En ik zeg even dat ik... Marco Bozzato zoeken. o Marco, B-O-R-S-A-T-O. Oké, okay. Marco Bozzato heb ik in het zoekveldje van die webpagina gegeven. Ge ge ge ge ge ge ik druk nu op de ga. En in deze Webpag, website nou laat hij alle... Koppeling. Liedjes die je kan downloaden van Marco Busato, laat hij in de website zien. Ik zet hem hier even een in om er doorheen te krijgen. E nou, ik spring hier even doorheen omdat ik al een klein beetje een idee heb. Koppeling. Mar, Andrea Boots, Marco, 300 down, e Andrea, download. Full 10 achter. Marco Boots, download. Koppeling. Okay. Maar er staat al een treintje over huis en wereld zonder Jan en Peter. Nou, een fantastisch liedje. Dus die gaan we maar eens even downloaden. Ik ga naar de downloadlink. Koppeling. Ik dubbeltik op de downloadlink. Attentie marco onderstreping borsato onderstreping en onderstreping Trendsje onderstreping oosterhuis een onderstreping wereld onderstreping, zonder onderstreping jw994/291c04d2a9c89003 e 951 bed 9p3 Oké, okay, hij heeft even genoemd hoe de mp3 wordt genoemd. Dat was een flink site erachter. Ik loop even door de opties. Wat hij heeft gedaan, is dat er een soort minuutje tevoorschijn komt. Dat komt boven op mijn webpagina terecht. Downloading, knop. Er staat dat ik hem kan downloaden, ga ik zo doen. Opening steken. Ik kan ook zeggen dat ik knop. hem wil openen ergens in de appjes die op mijn, appjes, uh, op mijn uh, iPad staat. Send mail. Ik knop. kan een mail versturen. Review. Ik knop. kan hem uh, bekijken. Dus met andere woorden niet downloaden, maar bekijken. Cancel. En ik heb knop. een cancel knop. Nou, ik ga voor de download knop. Review. Send opening. Downloading. Knop. Ik dubbeltik erop. Attentie. Rename. Hij geeft een, uh, een veldje voor rename. Nou, voorlopig hoeft dat niet. Zeg download. Ik dan. Knop. Oké okay, knop. Um, ik zou hier weer met mijn vinger gaan zoeken, want hij pakt hem niet heel netjes. Dus uh, probeer even de oké okay knop te vinden. Download. Koppeling. En vervolgens is hij hem nu aan het downloaden. Um, net toen ik hem um, bovenin had staan, hoorde je al iets van een download knop. Ik ga hem even linksbovenin weer zetten waar je de terugknop hebt. Black normaal Knop. Ja. Ik veeg er doorheen. Marco Borsato en P3 download. Dat was de koptekst. normaal. En de download de normal knop. Ik dubbeltik daarop. En voor onderstreping Borsato onderstreping en onderstreping pleintje onderstreping Oosterhuis. Een onderstreping wereldonderstreping zonder onderstreping jouw F94, vak 2 de 91C0 F2H9C 890, vaak 2 F721951 gaat 9 e MP3, T 1556. 3,8 megabyte. Oké, okay. nou je hoort hoe groot die is wanneer ik hem gedownload heb, vandaag en hoe, hoe, hoe laat. Ik zit nu dus in een nieuw scherm, dat heet mijn Downloads. En um, nou, ik heb hier twee downloads staan, ik heb net ook al zeer één gedownload. Ik loop er even ah, doorheen. Door Dit is de koptekst. De normale knop. Um, dit is een, een soort vinkjesknop, daar uh, hoef je op zich niks mee te doen. Marco onderstreping. Nou, Dit is die van Marco Busato, daar is we in op. en op geselecteerd. Mark Draai. Een onderstreping Borsato, een onderstreping Trentje, Oosterhuis. Een onderstreping Wereld, onderstreping Zonder, onderstreping jouw F94 vak 2 de 91 C04 b 4 F2 A160.000 vak 2 F72 E951. Fahil Williams Happy. MBA't Action Preview. Knop. Je hoort hier de action preview, doordat ik er op dubbel getikt heb, op het nummer in mijn downloads, komt er een uh, soort uitschuif dingetje. En je hoort dat als ik doorveeg, hoor ik eigenlijk het volgende nummer wat ik gedownload heb. Maar als ik dan verder schuif, dan kom ik in de opties, die dus eigenlijk niet tevoorschijn zijn gekomen. Die wel horen bij het eerste nummer, omdat ik daar op dubbel getikt heb. Um, hier hoor je weer preview, oftewel ik kan hem hier bekijken. <klas> action op in knop. Action logging in, oftewel de actieknop, hè, wat ga ik ermee doen, daar kom ik op terug, want die ga ik zo laten horen wat, je daar, wat er daar gebeurt. Action mail knop. De mailknop, ik kan het mailen. Action delete. En ik kan hem hier verwijderen. Nou, ik vind het heel leuk dat ik nu een uh, Marco Bezato MP3'tje heb, maar ik wil dat natuurlijk niet op mijn iPad laten staan. Dat kost mij alleen maar ruimte en zoals we al net bij de andere apps heb gehoord, heb ik daar niet zoveel van. Dus wat ik ga doen, ik ga hem verhuizen naar een van mijn clouddiensten, Oftewel, ik in dit geval ga ik hem naar box.net sturen. X, ik ga naar de action knop, oftewel de actie knop. Ik dubbeltik. Opening VLC knop. Nou, je hoort dat ik hem kan openen in de appjes die op mijn... Uh, hoe heet het? Uh, mijn iPad aanwezig zijn, ik veeg het doorheen. Opening, opening, opening, open, in, opening, open in, op, op, open file. Op, nou, je hoort dropbox. hier bijvoorbeeld ook Dropbox, ja, kan ook. Opening, opening, opening, opening, Google Drive. In Google Drive, open in, op, nou dat dus, heb ik er in, allemaal op staan. Maar ik zet hem even in Opening Box, ik dubbeltik erop. Daar heb ik namelijk sinds vorige week een flinke ruimte, dus daar ga ik eens even mijn muziek uh, neerzetten. Ik dubbeltik erop. Stand. Vervolgens word ik naar een andere app gebracht. Box. In elk onderstreeping, Borsato, onderstreeping en onderstreeping, kleintje onderstreping, ja ja, ja, ja, ja, ja. Uh, vervolgens is het natuurlijk weer afhankelijk van uh, hoe toegankelijk die andere app is waar je naartoe gaat uh, om uh, dingen daar neer te zetten. Ik heb hier box en uh, ben ik net doorheen gelopen en dat is best toegankelijk. Dus ik loop er even doorheen. Tenminste op deze manier is het toegankelijk. Alpheter A. Alpheter Marco onderstreping Borsato uploaden. Ik moet nu wel even bedenken dat ik uh, de veeg naar rechter uh, veeg omdat ik op de iPad bezig ben, ben en niet meer in dat andere appje zit. Um, hier is wel de uploaden knop, maar die ga ik nog niet gebruiken want ik wil hem precies in mijn muziek map hebben staan. Dus ik veeg even door. Voeg dit bestand toe aan uw Ik Upload dit bestand. Ja. Marco onderstreep in Boissato ja, okay. En dan hier komt hier de doelmap. Alle bestanden. Uh, dit is de hoofdmap. Alle bestanden. Ik dubbeltik daarop. Marco onderstreep in Boissato. Kies een doelmap. Kies een doelmap. Ik krijg dus een nieuw schermpje. Ik loop alle er doorheen. Alle bestanden. Annuleer. Annuleer. Nou, nou, dat zegt hij weer helemaal goed. Even kijken. Nou, nieuwe map. Knop. Ik kan een nieuwe map aanmaken, maar dit is al iets wat echt niet toegankelijk is. Die box is zeker niet helemaal toegankelijk. Ook niet als je hem gewoon gebruikt. Maar nu kom ik weer eentje tegen, want hij zegt niet waar hij nu op staat. Hij staat op de muziekmap. Ik dubbeltik erop. Kies en doe En vervolgens ga ik hier weer doorheen vegen. Kies. En ik ga totdat ik kies hoor, dubbeltik ik daarop. Marco onderstreping, Borsato onderstreping. Vervolgens keef uh, ik even Deze terug van rechts naar links. Uploaden. Totdat Kom. ik uploaden hoor, dubbel tik ik op Discup. En vervolgens is dus ik dubbel om te openen. dat ding van de discup naar mijn box verhuisd. Of tenminste, daar is hij nu mee bezig. En in de discup um, disc Zou die nog als download. download staan? Ik ben weer in de downloads. Marco, onderstreping, borzato onderstreping en onderstreping Trentje onderstreping. Ik wil op dit erop een onderstrep geselecteerd. Ik hem action, action, action, action, action delete. En ik verwijder hem hier. Action delete. File volume choppy mp3 te 1442 de normale knop. Textveld. Ik, ik uh, druk op de, de, de normal knop zoals hij dat zegt. Hij brengt me weer naar de website waar ik net vandaan kwam. Daar pak ik de terugknop. En vervolgens zit ik weer in de schrijven begin uh, startscherm. Ik um, tegen hier weer eventjes knop. doorheen. Op context geselecteerd. Niet door Loads. Mijn downloads, daar waren het geweest. Setting. Settings. Note. Knop, setting, middle, geselecteerd, niet, setting. Ik wil even in de setting wat laten zien Intimidorm. wat daarin zit. Lock your app. Lock your app staat hier. Geen idee wat het precies doet. dit is een schuifknopje. Lock your app. Klieg Hier kan je klieg uh, je uh, caches uh, Ik weet niet hoe je het precies uitspreekt. Ik weet nooit of het op. Frans of een Engels woord is, maakt mij niet veel uit, maar dit is om de tijdelijke ruimte te legen, zeg maar. Knop. Dat is de kleerknop, de op en dan gooi ik de ketjes leeg. En timido, Empty me Downloads, oftewel uh, gooi je uh, de Leegmijn Downloads map en dan kun je empty op knop. de Empty knop gaan staan. Nou, dit was uh, Disk Hub. Um, hij zit wat ingewikkeld in de kaart. De tip is om je um, onderdeel kiezen te gebruiken als je tussen de verschillende onderdelen wil gaan lopen of gaan bewegen. En dat is natuurlijk uh, drie keer twee vingers tikken. Awesome. Ja, nou, dankjewel. Een heel verhaal. Ik ga hem denk ik eens proberen, lijkt me wel leuk. Uh, ik heb even gemist wat je vervolgens met die gedownloaded dingen kan doen, zo'n nummer. Of je dat dan, waar je dat in kan afspelen. Heb je dat genoemd, heb ik dat gemist? Uh, want ik heb wel iets gemist, want ik had die problemen met mijn Mac. Ja, nou, je zegt weer iets wat ik ben vergeten, want in die opties, als je op een nummer dat je gedownload hebt, ik heb nu voor de acties gekozen, dus dat je hem uitvoert uit het programma van de DiscUp. en naar een of andere cloudruimte stuurt, of uh, verhuist. Ik, uh, je kunt natuurlijk ook gewoon de review gebruiken of de, de preview gebruiken, de bekijken knop, en dan kun je hem ook gelijk afspelen. Dus je kunt hem ook binnen het appje afspelen. En uh, de andere opties, zoals uh, de, hoe heet dat ding? Je zag de Google-disc en de andere cloudruimtes. daar kun je ook dingen verhuizen tussen de verschillende uh, clouddiensten. Ja, ik hoorde jou geloof ik ook voorbij komen bij jou, de VLC-media-speler. Uh, is, is die toegankelijk? Ik heb hem toevallig weer op mijn pc gezet onder Windows omdat ik een dvd uh, Dolby surround wilde afspelen. En ik zag dat er ook een Mac versie was. Weet jij of zowel de iPhone als de iMac versie, of die toegankelijk zijn met VoiceOver? Nee, ik heb nog niet naar de VLC uh, media player gekeken. Oké, okay, dat zal ik dan in ieder geval voor de Mac doen. Uh, mensen, zijn er nog vragen over deze uh, uitgebreide Mac bespreking? Ik heb een vraag over VLC. Uh, even heel kort. Is die nu weer toegankelijk uh, onder Windows, die nieuwe? Nou, voor zover ik kan nagaan, niet beter of slechter dan dat hij was... ...maar ik, ik kon ermee overweg. Oh, Oké, okay. heb ik straks nog wel een vraag, maar niet betreffende dit onderwerp. Dus ik laat hem even los. Oké, okay, um, heeft iemand nog verder een vraag over uh, de app uh, Disk Hub? Oké, okay, toen bleef het stil. Nou, dan gaan we wat mij betreft naar uh, het laatste stukje van, uh, van uh, dit uur... Namelijk de valreep. Heeft er nog iemand uh, iets dat hij kwijt wil over Apple uh, van deze afgelopen week? Uh, is dat hier al een keer gemeld uh, over het uh, speakertje van de 5S? Of daar mensen zijn die dat ook weten en zo. Of, of ben ik nu uh, erg uh, vers, uh, vervelend bezig? Nee, je bent niet vervelend bezig, maar je hebt blijkbaar niet de podcast gedraaid. Grapje. Nee, ik had het vorige week gemeld over de, de, de, uh, de vervorming uh, in, in de speakertjes en, en inderdaad ook de verschillen die er zijn. Dus dat, uh, hij kan erg hard, de 5S. En uh, ook op de koptelefoon kan hij vrij, uh, vrij hard, maar er zit een vervelende vervorming in. En er is ook verschil in speakers uh, van de 5 ik heb wel eens iemand horen roepen dat dat ermee te maken zou kunnen hebben dat de 5S in verschillende fabrieken gemaakt wordt. Nou, misschien is dat zo. Uh, verder ja, valt er eigenlijk weinig aan te veranderen dan alleen maar bij Apple te melden. Ik heb het nog niet bij een van de andere types zo sterk meegemaakt als bij de 5S. En dan heb ik nog iets, uh, misschien is dat vorige week, ik hoop het niet, uh, voorbij gekomen. Uh, mij is opgevallen dat er, uh, tenminste in mijn situatie, dat er verschil is. Tussen het uh, opnemen met List Recorder met de iPhone 4 en de iPhone 5S. Met de 5S is de kwaliteit via het spiekertje. Uh, beduidend minder. En uh, de kwaliteit van de uh, opname die je dan afdraait op, uh, op een externe geluidsbron is niet echt minder. Maar klinkt wel anders. Het is uh, bepaald niet hetzelfde. Zijn er meer mensen die, daar, die dat weten of die dat eens willen proberen indien zij over listrecorder beschikken? Nou, toen bleef het stil. Nou Herman, je weet, uh, Herman en ik hebben er al over gesteggeld met z'n tweeën. Bij mij was er geen verschil. Ik had uh, twee bestandjes gemaakt en allebei in de Dropbox gezet. Die staan daar trouwens nog. Ja, bij mij hoor je geen verschil. en um, Bij Herman dus wel. Dus ik, ik weet niet. Um, misschien is er dus ook wel verschil in de microfoons van de 5S. Dat zou dus ook heel goed kunnen. Dat het niet alleen verschil in speakertjes is bij de 5S. Maar ook verschil in microfoons. Helaas. Oké okay, jongens, ik doe nog één keer een oproep voor de valreep, want dan gaan we dit vragenuur sluiten. Ja, daar ben ik. Ik heb uh, gezien dat er een update is van iTunes. En ik hoorde ergens, maar ik weet niet meer precies waar ik dat zag, dat het uh, beter is om die update niet uit te voeren, want dat dat voor ons niet handig zou zijn. Is dat zo? Ik heb hem nog niet gezien. Uh, nou ben ik al een, uh, een weekje niet meer in iTunes geweest, dus... Uh... Ik, ik zou het niet weten. Waar heb je die, uh, dat, uh, dat gehoord, Astrid? Ja, ik, ik weet het eerlijk gezegd niet meer. Iemand vertelde het, geloof ik. Maar ik vroeg, waar heb je dat gezien? En die wist het ook niet meer. Maar uh, dat het aan te raden was om dit ding niet uh, te updaten. Maar ja. Dat, dat kan natuurlijk wel. Het is sowieso een onafhankelijk ding. Dus ik weet het niet. Je bedoelt, uh, die, er was toch een update gisteren van iTunes? Tenminste, bij mij wel. Ja, ik weet niet precies. 11.4 of zoiets kan dat? Ah, dat geloof ik wel. Die heb ik ook geüpdate, ge maar het interesseert me niet zoveel, want ik gebruik de iTunes uh, liever niet. Ja, nou, ik zal zo even kijken. Ik heb uh, eerlijk gezegd zelf niet zoveel problemen met iTunes. Ja, uh, je, moet er, je moet je helemaal surf tabben, want er zijn een heleboel uh, tapjes die je tegenkomt waar je niks mee kunt. Maar uh, als je dan gewoon rustig doortapt, dan kom je uiteindelijk wel weer waar je wezen moet. Dus het is, het is wel erg omslachtig, maar... Ik heb niet de indruk dat er, een aantal, dat er dingen zijn uh, die je nodig zou kunnen, kunnen hebben en die, uh, die je uh, niet kunt doen. Maar ik zal, uh, ik zal eens kijken, ik zal hem uh, installeren zo, of niet zo, denk ik. <laughs> uh, maar dan uh, inderdaad even kijken of er uh, vreemde dingen aan de hand zijn en dan post ik wel iets op het forum. Die uh, iOS 7.5, uh, is dat wat? Er stond een heleboel bij van, uh, voor de Chinese markt ofzo? Ik heb het maar nog niet geïnstalleerd. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het niet zo interessant is. Hè? Het is een 04 van 04 naar 05, dus het is altijd maar hele kleine dingetjes. En ik zag iets dat het vooral te maken had met netwerkproblemen op de Chinese markt. Nou, dat is een heel eind hier vandaan, dus ik. Uh... Ik denk niet dat het schaadt als je hem doet, maar het zal ook wel niet baten. Ja, kijk, met dat iTunes is het zo dat wat ik wil doen, dat, uh, dat lukt me ook wel. Maar ik, omdat ik het ook niet elke ogenblik nodig heb, moet ik wel elke keer heel goed kijken. Hoe ging dat ook alweer? Wat moet ik ook alweer? En uh, nou ja, daarom zeg ik van uh, een beetje ontoegankelijk vind. Het, uh, het werkt niet echt intuïtief of zo, vind ik. Nee, dat, dat, dat zeg ik. Je moet je inderdaad af en toe helemaal suft hebben. En uh, ja, het, het is zeker met dat soort ingewikkelde programma's zeker zo... ...dat als je ze niet uh, dagelijks, wekelijks, wekelijks gebruikt... Dan, uh, dan, ...dan bouw je die routine ook niet op... ...en dan is het iedere keer weer een hoop gezoek. Dat klopt. Uh, nee, Herman, ik, uh, ik, ik uh, kan je niet uh, aanraden of afraden om het te doen... ...maar ik denk niet dat het echt kwaad kan. Oké, okay, nog één keer. Eenmaal, andermaal voor de valreep... Oké okay, jongens, dan nou ga ik de opname stoppen en dan wens ik iedereen een heel goed weekend en dan dank ik jullie voor de aanwezigheid. En dan hoor ik jullie volgende week terug op 7 februari. Goed weekend! <middels>